Mariel Hageman met het NOS Journaal. Armeense asielzoekers proberen vaker dan andere asielzoekers hun uitzetting te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Solid Road, een organisatie die uitgeprocedeerde Armeense gezinnen begeleidt als ze vrijwillig teruggaan. Een groot deel doet een asielaanvraag onder een valse naam. Ervaringsdeskundigen zeggen in het onderzoek dat ze de indruk hebben dat Armeniërs psychische problemen vaak overdrijven. Volgens de onderzoekers willen veel Armeniërs pas over vrijwillige terugkeer nadenken als illegaliteit met het hele gezin de enige andere optie is. Het internationale team JIT, dat de ramp met de MH17 onderzoekt... gaat nieuwe informatie die Rusland vandaag aanleverde... zorgvuldig bestuderen. Op een persconferentie liet het Russische ministerie van Defensie weten... dat de boekraket, die het vliegtuig in 2014 neerhaalde... niet meer van het Russische leger was. De raket zou in handen van Oekraïne zijn gekomen... na de ontbinding van de Sovjet-Unie. Het JIT concludeerde eerder dat de raket van een brigade... van het Russische leger uit koers kwam vakbond FNV gaat de CAO-onderhandelingen van volgend jaar in met een looneis van 5%. Het is de hoogste looneis in 30 jaar. De afgelopen jaren vroeg de vakbond gemiddeld tussen de 2,5 en 3,5% loonsverhoging. De krapte, de economische groei en achterblijvende lonen zijn de redenen voor een forse eis, zegt een bestuurder van de vakbond. De bonden komen traditioneel op de dag voor Prinsjesdag met een looneis voor het komende CAO-seizoen. Premier Rutte is bereid op Prinsjesdag een minister op een geheime locatie te stationeren... voor het geval alle Haagse politici en het staatshoofd gezamenlijk iets overkomt. Hij reageert op het voorstel van D66-Kamerlid Sneller... om in navolging van de Verenigde Staten een zogenoemde designated survivor aan te wijzen. De ministerraad wijst de minister aan, schrijft de premier in een brief aan de Tweede Kamer... wie dat is en bij welke gelegenheden wordt niet bekendgemaakt. Morgen op Prinsjesdag is er in elk geval nog geen Designated Survivor. Het weer. Het is vrij zonnig. In het noorden wel kans op bewolking. Het is 20 graden op de Wadden en maximaal 26 in het zuidoosten. Morgen geregeld zon en nog iets warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je hem TV op kanaal 45 GFM. Oh, yeah. oh, mm -hmm. It's like a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 I'm going soul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 Ik nooit een dag niet heb geleerd. Dus verrast me maar weer. Op een doet het zo.